Goedemiddag, ik ben Biem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. De premier Rutte zegt niks over zijn beveiliging. De Telegraaf meldde vanochtend dat hij extra zwaar beveiligd wordt. Hij zou mogelijk doelwit zijn van een aanslag of ontvoering door criminelen. Rutte kan er kort over zijn. Uw beveiliging kunt u daar iets over op, zeggen? Beveiliging en veiligheid zeggen we maar nooit iets. In de omgeving van de premier zouden spotters zijn gezien. Mensen die voor een criminele organisatie van tevoren checken hoe een aanslag of ontvoering het best kan worden aangepakt. Ook het Openbaar Ministerie en de terrorismebestrijding willen niet op het nieuws ingaan. 211.000 mensen zijn afgelopen weekend naar een testlocatie gegaan... omdat ze naar een café, een voetbalwedstrijd of een restaurant wilden. Sinds zaterdag moet je daar je QR-code voor laten zien. Volgens testen voor toegang was het vooral zaterdag erg druk in de teststraten. Politie heeft vanochtend tussen Lelystad en Almere... een Tesla-bestuurder van de snelweg geplukt... die zelf vond dat hij veel harder mag rijden dan de rest. Hij reed 130 waar je 100 mag. Volgens de man is de snelheid verlaagd vanwege de uitstoot... maar stoot zijn Tesla niks uit omdat hij elektrisch is... Hij krijgt volgens de politie wel gewoon een boete. En in Almere wonen tientallen mensen in kleine bootjes, terwijl dat niet mag, zegt Omroep Flevoland. Het zijn mensen die op straat kwamen te staan, bijvoorbeeld omdat hun relatie uit is gegaan. Stefan woont bijvoorbeeld op zo'n bootje in de gracht. We hebben hier een taaltje waar je afwas in kan doen. Een pannetje, uh, afwas. Nou ja, natuurlijk een plantje voor de gezelligheid. Je moet natuurlijk ook koffie drinken. Uh, ja, je kan, het is eigenlijk gewoon puur dat je niet op straat hoeft te uh, Want uh, de mensen moeten meestal couch surfen bij vrienden ja, of op straat. Hij wil ook andere mensen gaan opvangen die nergens meer terecht kunnen. De gemeente dreigt met boetes. Maar Stefan zegt dat het zijn grondrecht is om ergens te kunnen wonen. En sindsdien heeft hij niks meer gehoord. Het weer. De bewolking neemt toe vanmiddag. Kan het ook een tijdje gaan regenen. Het wordt een graad of 20. Morgen waarschijnlijk weer droog met geregeld zon. En 17 of 18 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANBB. De file staan nog op de A9 richting Amstelveen voor het Rotterpolderplein. Vijf kilometer na een ongeluk. De vertraging is een kwartier. En ook staat het vast op de A22 vanuit Beverwijk... voor de aansluiting met de A9 twee kilometer. En ook die file kost je een kwartier extra. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Juist, tussen 1 en 2 kunnen genieten van collega Mario Zandvoort. Met Zandvoort uit Zandvoort. En heel veel lekkere oude hollandse plaatjes daarin. Dank aan Mario. En morgenochtend is hij er gewoon weer hè, tussen 9 en 10. Zo vlak voor cash. Yes. Nou, het is zaterdagmiddag. Uh, nou ja, weinig, ja, ik zit even naar buiten te kijken. Weinig, uh, weinig zon. Nou, maar ja, ja, we zijn ook de zomer uh, voorbij, uh, Albert-Jan. Nou, dan het is even... uh, einde met de zomer, hè? Ja, de, de meteorologisch. Ja, die bedoel ik. Ja, wel, maar net scheen het zonnetje nog wel, hoor. Dus uh, nee, we hebben niet zo'n slecht weekend. Maar ik had toch echt iets moois, uh, mooier uh, verwacht. Hadden ze het zo gezegd, hè? Dat, eigenlijk. Waren, dat waren de verwachtingen ook. Maar uh, bedoel, we mogen niet klagen, hè? Ik uh, bedoel, uh, wie weet komt het zonnetje straks nog even om de hoek. Maar ja, daarover straks natuurlijk meer tijdens het weerbericht om de nou, klok van half drie. Als eerste de plaat die we draaiden, Albert-Jan, voordat je begint met het schema. Ik begin al nergens. Rita Franklin uit de jaren tachtig en de Freeway of Love. Nou, even na twee uur. We zijn er weer, hè? Studio Torweg 10A. Met onder meer, uh, nou ja, Albert-Jan zei het al, om half drie het weerbericht... Gaan we nog een beetje na zomer krijgen, Albert-Jan? Kan je wat verklappen Nou, een beetje, een beetje. Van alles een beetje. Dus uh, laat me niet klagen, gewoon van alles een beetje. In ieder geval, we kunnen op het terras zitten. Hè? Zonder uh, QR-code. Ja, maar als je naar het toilet moet, dan heb je ben... wel een probleem, hè? Dan. Nou, dan ben je het haastje. Dan je het, ja, wat ga je dan doen? <lacht> Zeker als je hoge noot een chemisch toiletje <lacht> meenemen. <lacht> ja. Goed, uh, nee, we hebben een overvol programma weer vandaag. Uh, allereerst natuurlijk uh, ja, na een uitgebreide winterstop. ...gaan we weer voetballen vandaag. Ja, u hoort het goed, voetballen. Want SP Zandvoort begint vandaag de competitie met een uitwedstrijd tegen AMVJ 1. En die wedstrijd begint om half drie. En om tien over half drie gaan we voor het eerst schakelen met onze verslaggever Jan van der Leden... Uh, ...over uh, de, de opstelling, de stand van zaken. En uh, ja, we gaan hem eerst even gelukkig nieuwjaar wensen. Dat lijkt me een goed idee. In ieder geval, er wordt weer gevoetbald. Dus, al, dus ook weer tijdens Zandvoort op zaterdag live verslag van de voetbalwedstrijden van SP Zandvoort 1. Uh, ja, nou, ondanks al het slechte weer. En uh, ik kijk even op mijn computer en op het uh, tv-scherm al hier. Uh, toch om twee uur van start gegaan de kwalificatie van de Formule 1 van Sochi. De, de Grand Prix van Rusland. Nou, uh, volgens mij is Max Verstappen, Max Verstappen die is vrij vroeg naar buiten gegaan. Maar dat was meer volgens mij om zijn een derde training te beginnen. Want uh, ja, dat is duidelijk. Hij start morgen uh, achteraan, want de nieuwe motor erin. Hij had al drie plaatsen straf, dus uh, hij gaat eens dus even de zaken van de andere kant bekijken. En kan daarmee mooi banden sparen en uh, ja, data uh, verzamelen van de nieuwe motor. Dus we volgen met, na, met nadruk natuurlijk even zijn teamgenoot. Uh, hoe die, die kan zich vandaag, zou die vandaag in de kijker kunnen rijden en uh, kijken hoe hij dat doet tijdens de kwalificatie van 2 tot 3... dus de kwalificatie van de Formule 1 van Sochi. Uh, dan hebben we... er wordt, ja, golfliefhebbers, die zullen wel niet naar de radio luisteren... maar die zullen drie dagen lang aan de tv gekluisterd zitten. Want gisteren is het tweejaarlijkse evenement uh, weer begonnen. De Ryder Cup Europa tegen uh, Amerika. Dit uh, weekend een, uh, drie daag, weer een drie toernooi Het gaat eigenlijk alleen maar om de eer en een kleine beker... Maar de, het is allemaal heel goed verzorgd. Dit jaar is het, voor, drie jaar geleden was het in Frankrijk. Toen speelde Europa een thuiswedstrijd. Dit jaar is het uh, een, een linkscourse, dus een baan aan het water. En wel van Lake Michigan. En gisteren waren de eerste acht wedstrijden. De tussenstand op dit moment is 6-2 voor de Amerikanen. Dus vandaag zullen de Europeanen uh, uh, aan de bak moeten. Die zijn om twee uur begonnen, de eerste partij. En daar is het dus zeven uur smorgens. Ook daar gaan we natuurlijk met één oog naar kijken. Uh, verder, tussen vier en vijf, een special met, uh, hebben we te gast in de studio... Marco Termes, want die uh, heeft naast een verzamelbundel, want die heeft ook niet stilgezeten tijdens de crisis en de lockdowns... Uh, zwevende delen, en dat, zijn, dat is ongeveer 800 gedichten... En tegelijkertijd met de, die poëzie Verzamelalbum uh, vers, zal verschijnen, of is verscheen, zal verschijnen... Spectrum, een chronologisch overzicht van inzichten in spreuken, aforismen en gedachten. En wat dat, daar gaan we uitgebreid uh, met uh, Marco uh, over van gedachten wisselen... en kijken hoe dat allemaal tot stand is gekomen. Vandaar ook dat ik uh, uh, meteen het gedicht van de dag om kwart voor vijf uh, aan hem heb overgedragen... En welk gedicht dan wel... Uh, hij gaat in ieder geval het eigen werk voordragen. want Daar gaat het eigenlijk om. Dus dat is om uh, kwart voor vijf. Marco Termes zal dan een voordracht houden. Goed, uh, dat heb ik gehad, dat heb ik gehad, dat heb ik gehad, dat heb ik gehad. We hebben verder natuurlijk uh, uh, gewoon het weerbericht. Zoals ik zei om half drie, half vier op de evenementenagenda. Staan we uitgebreid stil bij de week van uh, de ontmoeting. Eh, zoals gezegd, dit overal drie voor het eerst schakelen met voetbal. Daarna hebben we een interview wat eh, onze collega Gert van Kuik vanmorgen had... met Marcel Buscher van de Koninklijke Horeca Nederland. En hoe de samenwerking eh, gaat tussen de gemeente en Zandvoort... en de horecaondernemers. Maar met name gaat het daar over de QR-codes... die vandaag eh, vanaf vandaag verplicht zijn in de horeca, theaters en bioscopen. En kijken eh, hoe dat eh, in de praktijk eh, gaat werken... Uh, dan hebben we de tweede uur nog het interview uh, met wat we ook herhalen met Clementine Lentink. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de parkeerpalen en de parkeerproblematiek en de oplossingen die de gemeente daarvoor aandraagt. En hoe zij daartegen aankijkt. Uh, half vier evenementenagenda, uh, vierde uur Marco Termes, of derde uur Marco Termes. Ik zou zeggen, echt genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren. En niet te vergeten kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. En zo werd het alweer kwart over twee. We gaan even twee platen draaien. En daarna weer uh, meer het uh, nieuws in het kort en dergelijke. Je hoort het allemaal bij Zandvoort op zaterdag. Wij zeggen een hele goede middag. Leuk dat je luistert. En nu Omi en de cheerleader. Solution is my queen, cause she's stays strong. Yeah, yeah, She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm Even naar de, de Q1 van de kwalificatie in Sochi in Rusland. Op dit moment Bottas op P1, Perez op P2. En Lewis Hamilton vinden we terug op P3. Wij gaan door met een lekkere muziek. We hebben hem. De nieuwe single van Coldplay is uit. Yeah.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 En ook de nieuwste muziek hoor je als eerste bij je eigen lokale radio CFM. Wat dacht je van deze? BTS en Coldplay en My Universe. Het gaat vast in ziek en weer een grote hit worden. We kijken nog even naar de Q1. Die is inmiddels ten einde daar uh, in, uh, in uh, Rusland. En, uh, ja, Max verstappen, stappen Albert-Jan, die heeft het niet gered. Wat nee. verbazingwekkend nee. He, is dat. Nee, nee, echt verbazingwekkend. Hij, hij finishte als twintigste. Ja, twintigste. Geen tijd neergezet geen in tijd. de Q1. Dus uh, ja, hij is uitgespeeld wat betreft de toch wel natte kwalificatie daar uh, in Zotschi. Van de kwali gaan we over naar het nieuws in het korts. Een bedrijfspand in Zandvoort Noord stond maandagavond vol met rook nadat er brand was uitgebroken in een grote afvalcontainer. Omdat de brand vrij snel werd ontdekt kon grote schade aan het pand worden voorkomen. Het alarm in de bedrijfspand aan de Newtonstraat ging af waarna de eigenaar polshoogte ging nemen. Een grote afvalcontainer die binnen in een afgesloten pand stond bleek in brand te staan. Direct alarmeerde hij de brandweer om het vuur te komen blussen. De brand was vrij snel onder controle en de container die in de brand stond is naar buiten gereden. Inmiddels bleek dat het hele pand vol te staan met rook. Met een grote overdrukventilator heeft de brand weer de rook uit het pand geblazen. Het is onduidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Op woensdag 22 september, jongsleden, omstreeks 1 uur s'nachts... zijn er in de omgeving van de Tollenstraat in Zandvoort meerdere voertuigen vernield... De politie Kennema-Kust heeft u uw hulp nodig om de daders van deze vernielingen op het spoor te komen. De politie is op zoek naar getuigen en of camerabeelden van dit incident. Bent u getuige geweest of heeft u camerabeelden, zoals een videodeurbel... dan verzoekt de politie u contact op te nemen via 0900 8844. 0900 8844. Elk huis, huishouden in Bentveld en Zandvoort ontving op 24 dan, of dan wel op, ontvangt op 27 september... een uitnodiging om deel te nemen aan de inwonerspeiling. Met dit onderzoek wil de gemeente in beeld brengen... hoe de inwoners van Bentveld en Zandvoort denken over hun buurt... en de dienstverlening van de gemeente. De vragenlijst kan tot 10 oktober worden ingevuld. De vragen variëren van hoe prettig vindt u het in uw buurt te wonen... en wat vindt u van het onderhoud van het groen in uw buurt. Tot... Wat vindt u van de informatie van de gemeente over het beleid en de plannen? De inwonerspeiling wordt elk jaar gehouden. Zo kan de gemeente uitkomsten vergelijken, eh, trends signaleren... en waar nodig samen met de inwoners en organisaties... aan de slag met verbeteracties. De resultaten van het onderzoek zijn begin volgend jaar bekend. Voor meer informatie en hoe u eventueel kan deelnemen... ga daarvoor naar de website van de gemeente Zandvoort. En tot slot... Nationale voorleeslunch voor ouderen. Ieder jaar op de eerste vrijdag in oktober vieren we de Nationale Ouderen Dag. Op vrijdag 1 oktober start de week van de ontmoetingen... en kunnen ouderen in heel Nederland tijdens de Nationale voorleeslunch luisteren naar een mooi verhaal. Dit jaar is het voorleeslunchverhaal geschreven door Mensje van Keulen. Ook in de bibliotheek Zandvoort kunnen ouderen terecht voor de Nationale voorleeslunch. De bibliotheek organiseert de Nationale voorleeslunch in samenwerking met Pluspunt Zandvoort. De voorleeslunch vindt plaats op vrijdag 1 oktober aanstaande van half 12 s morgens tot 1 uur s middags. En de deelname is gratis. Het belooft een mooie middag te worden, waarbij de wethouder gert jan Bluis het verhaal komt voorlezen. en er vervolgens tijdens lunch genoeg tijd is om gezellig na te praten. Meer informatie kunt u uiteraard vinden op de website van plus. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan, dat was het Zandvoortje Nieuws in het Kort. Uiteraard ook te volgen via de ZFM-app. En de app is uh, gratis te downloaden, onder meer in de Play Store. En ook via de App Store uh, kom je uiteraard uh, terecht bij de CFM app. En dan uh, kan je de laatste nieuwsjes volgen. En uh, hoor je uiteraard het geluid van Zandvoorts. En uh, ja, omdat het toch nog een beetje na zomer is... gaan we even een lekkere zonnige plaat draaien. Terug naar 1988 met deze van Maxi Priest en The Wild World.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 I Never wanna see you sad. Girl. Don't be a bad girl. But if you wanna leave, take good care. Hope you find a lot of nice things out there. But just remember there's a lot of bad girls.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 Leuke single uit de tijd dat er nog cassettebandjes waren. Ja, echt waar. 1988, Maxi Priest en The Wild World. Nou, normaal gesproken zou ik nog even één plaat draaien, Albert Jan. Maar gezien dat we Jan van der Leden zo meteen hebben... en we hebben uiteraard nog het interview met uh, Marcel ja gaan we het uh, weer ietsje vroeger doen. Goed, allereerst het algemeen weerbeeld voor de komende dagen. En daarna het speciale weerbericht op korte termijn en lange termijn voor Zandvoort. Op veel plaatsen is het bewolkt. In het zuiden en uit het noorden ook zon. In de loop van de dag kan ook elders soms de zon doorbreken. Bij een veelal zwakke zuidelijke wind wordt het rond 22 graden. In gebieden waar het bewolkt blijft, wordt het zo'n 18 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wordt het met weinig wind 22 tot 24 graden. In de avond kan landinwaarts een bui vallen, mogelijk met onweer. Gaan we naar de maandag, na het weekend gaan de temperaturen, uh, gaat de temperatuur uh, weer geleidelijk omlaag. Maandag wordt het 19 tot 21 graden. Er is vrij veel bewolking en vanuit het westen trekken buien over het land. De neerslag beperkt zich uh, tot een paar buien en is, uh, het, uh, is het een groot deel van de dag droog op dinsdag. De zon schijnt af en toe en het wordt 17 tot 19 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Een matige en aan de kust een vrij krachtige wind op woensdag uit het zuidwesten tot westen voert wolkenvelden en buien aan. Soms schijnt even de zon en het wordt 14 tot 16 graden. De dagen daarna kunnen we regelmatig buien verwachten en er zijn ook droge perioden waarin de zon schijnt. De middagtemperatuur ligt tussen de 14 en de 17 graden en daarmee is het iets koeler dan gemiddeld, uh, gemiddeld deze tijd van het jaar. En wat betekent dat voor Zandvoort op korte termijn? Het wordt vandaag geleidelijk minder bewolkt, maar het blijft zo goed als droog in Zandvoort. Met vanmiddag nog wel wat kans op mist. De temperatuur stijgt tot 20 graden Celsius en de wind is zwak, windkracht 2. Vannacht is het helder en koelt af tot ongeveer 13 graden. En de komende dagen zijn er opklaringen en neemt de kans op regen toe in Zandvoort. De temperatuur daalt tot 15 graden Celsius overdag, dus nachts is het ongeveer 12 graden. De wind waait uit het zuiden en is matig windkracht 4. En vanaf vrijdag neemt de kans op neerslag toe en wordt overdag warmer met temperaturen rond de 17 graden. Dankjewel Albertjant voor het weerbericht. Dat was het weer, zie je het Maar we hebben vandaag gelukkig wel een lekker zonnetje en een graadje of 19. Dus uh, niks te klagen, ondanks uh, dit natuurlijk van uh, Dusty. The summer is over. The night runs away with the day. The grass that was green is now hay. Summer is over The rain has tumbled down In the sky young swallows. Summer is over Lekker te vragen uh, in Zandvoort. Dusty Springfield-Royer met de Summer Is Over. We zitten in Q2 van uh, de kwalificatie van de Formule 1. Bottas op de P1. Hamilton P2 en Lando Norris op P3. En Rudolf Peresset, Montel, P8. En dan gaan er maar 10 door, hè. Ricciardo op P10 op dit moment. We houden dat uh, in de gaten. En zo dadelijk, het voetbal. Maar eerst deze. Oh, Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle.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 en dat was de gouden oude single van Stromae, onze Belg, hè. Hij komt uit het zuiden van Nederland, zeg maar, uit België, noemen we dat. En Stromae en Formidable. We gaan naar Amstelveen toe, want daar wordt vandaag gevoetbald. Half drie gestart, ja, het is bijna een jaar geleden. AMVE of SC Zandvoort, nee, AMVE tegen SC Zandvoort... Zo moet ik het zeggen. Jan, goedemiddag. Goedemiddag Rob. Ja, Jan van der Leden. Dat is een tijd geleden. Ja. Inderdaad, hè. Bijna een jaar geleden dat uh, de competitie werd gespeeld. Hoe is het met jou? Ja, met mij is het goed, hoor. Mooi, mooi, mooi, mooi. Ja. En vandaag uh, weer begonnen de competitie. Uh, ja, na de, na de wedstrijd van vorige week, de bekerwedstrijd, hebben we het even niet over, hè? Nee, dat zullen helemaal niet over. Maar het is <coughs> Ik heb wel een rug want het staat alleen heel gekromd. Kijk, dat, is, uh, dat ja. zijn de betere berichten. De tweede minuut, als je het gelijk hebt, is het een wat In rebound loopt hij door. Hij wordt neergelegd. En ik ben heb in een goeie keihard in. Dus uh, heerlijk, heel erg goed. Jij reist mee uh, met de mannen van uh, SV Zandvoort. Hoe staan ze vandaag uh, in de wedstrijd? Hebben ze de zin in? Uiteraard, uiteraard. Er is zo'n zin en animo op de voetballer. jongens hebben gewoon twee jaar bijna niet gevoeld, Ja. En als je ziet hoe scherp ze zijn, het is ongelooflijk. En die, die oude Milan Berg-Belenkamp, die loopt er nog steeds bij met 43. 43 en gewoon nog, nog mee, meelopen, geweldig. Ja, hij is echt beleider in het veld. Hoor. Nee, hij ziet alles dood. niet. Hij kan niet nog een gewoon vandaag. Nou, we gaan uh, weer lekker beginnen, Jan. En daar zijn we blij om. En uiteraard uh, gaan we het uh, bij de radio ook allemaal uh, volgen. Voor de uitwedstrijden bellen we jou of Sean uh, Lemmers. En uh, voor uh, ja, de thuiswedstrijd hebben we natuurlijk uh, onze Gouden Joop. Golden Joop uh, van S. <laughs> Ik dacht, ja, jij zegt van de week dat je belt, belde zegt. Dus Ik kan niet bellen. Ik heb heel wat vragen voor je, maar. Dat doet niet zeker. Nou, we hebben, we hebben eerst even gekeken of je nog voorzitter was. <lacht> <lacht> ja, ik, denk, ik zal, zal toch eens kijken of je überhaupt nog wel bent bij Esther. Nee, wat flauw, maar het is uh, inderdaad zo. Uh, nou ja, ik zag uh, inderdaad uh, dat jij uh, nog steeds uh, voorzitter bent. En Piet een uh, dubbelrol, secretaris en penningmeester. Nou, dat is wel, ja. <lacht> ja, het is. Het uh... okay, is, uh, is al. We helpen, helpen hoor met de bestuursleden. We doen, we doen allemaal heel veel, weet je wel. Er we zijn eigenlijk gewoon te weinig vrijwilligers ook hier bij uh, ons in de, in de club. Oké, okay, bij deze dus ook een uh, oproep uh, Jan, om uh, inderdaad uh, als je geïnteresseerd bent om uh, mee te helpen bij SV Zandvoorts. Meld je aan bij uh, Jan van der Leden. Alsjeblieft. En heel veel. Nou, we staan uh, lekker voor. Hoe is het op dit moment op het veld? Ah, nou, uh, ANVJ die, die moet een uitbal nemen en op het middenveld. En, er gebeurt eventjes niet zo heel veel. De bal ligt nu eigenlijk bij ANVJ, die toch niet, die, die moet die proberen druk uh, te zitten. En die achterstand wegwerkt. ANV neemt nu de verkeerde uit op een inwarte manier. En wij gaan weer gooien. Oké, okay, nou uh, Jan, jij blijft de wedstrijd volgen. Mocht er uh, verandering komen in de stand, horen we het uh, uiteraard graag uh, van je. En anders spreken we zo uh, vlak voor het einde van uh, de eerste helft. Ik goed, goed zo. Okay, tot zo. Oké, tot zo. Jan, Ja, na een jaar zijn we weer met voetbal bezig. En daar zijn wij uiteraard heel blij om. Chef Pesso heeft een nieuwe single. grabado a fuego. Lo que te luego. Solo haz como siempre hacías Como si nadie te fuera a mirar Yo quiero verte como tú te ves Come Shui come, come Y quiero verme como tú me ves With you I'm at my bed Y quiero verte como tú te ves Come Shua, come, come Shui Quiero verme como tú me ves One, two, three Baby, I don't need you to be anything you're not. I'm not here to save you, I'm not here to change your heart. We don't have to know which way to go. We can take it slow. And we can take a long way home today. I don't need to be anywhere, anyway. Take my hand and... Get over, then como tu te ves. Come you walk, come, come and you walk. Get over, me, como tu me ves. One, two, three.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 We houden uiteraard vanmiddag de sport voor je in de gaten. We hebben het over de kwalificatie. Sochi in Rusland. En ondanks de regen wordt er gelukkig wel weer gereest. En we zitten momenteel... In de Q2, einde Q2 alweer, uh, Albert-Jan, hoe gaat het uh, daarbij? Ja, dat kan je mooi zeggen. Het is net reclame. Dus ja, ja, je weet toch wel dat Lewis Hamilton 1 uh, ja, is Bottas, Bottas, twee, Bottas en, 2 en Alonso uh, 3. En, en, en wat vinden we? Perez op P5, hè, volgens mij? Ja, P5. Dus die is ook uh, die is lekker bezig. Die kan in ieder geval, in ieder geval dit weekend. Proberen om uh, voorin mee te draaien. Ja, en waar is uh, Max Verstappen? Die is aan het lunchen, man. Die uh, is uh, aan het lunchen. Ja, ja. Heel verstandig, want die ja. moet toch uh, achteraan starten ja, hè, morgen. Een dus, mooi, uh, mooi bandensparen. Die, die heeft zich uh, een beetje op de longruns uh, geconcentreerd tijdens de vrij, twee vrije trainingen gisteren. En hij heeft natuurlijk vandaag even tijdens de kwalificatie in het begin... even zijn, ja, de nieuwe motor wat data verzamelt. En die zal hij nu wel aan het analyseren zijn. Uh, voor morgen, maar in ieder geval zijn banden zijn, zijn het beste van het, van het hele stel. Dat samen, denk ik samen, ook. Hij heeft wel samen. bandjes over. Samen met Leclerc trouwens. want die staat ook achteraan, dus dat wordt leuk van achteren. Uh, uh, starten en dan naar voren rijden. Kijken of ze het, het gat kunnen dichten naar de top 5. Mooi. Dat zou mooi zijn. Spannend. Ja. Nou, verder zijn we om half drie gestart met voetbal. Eindelijk weer iemand aan de telefoon. Dit keer Jan van der Leden voor de uitwedstrijd. De voorzitter van het antwoordwaard, misschien juist. En had meteen goed nieuws, want na twee minuten was er al een strafschop. En werd het 0 tegen 1. En staan wij voor daar in Amstelveen. Het is eigenlijk bijna Amsterdam. Weet je waar AMV voor staat? Uh, dat ga je me nu uitleggen? Algemene Maatschappij voor Jongeren. Oké. Okay. AMVJ uit Amsterdam, Amstelveen. Nou, momenteel dus staan wij voor. En als er verandering in komt, dan hoor je dat ook hier. En anders gaan we zo rond kwart over drie weer schakelen met Jan van der Leden. Zo dadelijk het interview met Marcel Buscher. Maar eerst deze in de Army Now... A vacation in a foreign land. Uncle Sam does the best he can. You're in the army now. Ik denk eigenlijk dat ze wel een leger nodig hebben... om de QR-code in de gaten te gaan houden, op het dan Die vanaf uh, vandaag uh, geldig is, joh, de Indie Army. nou. Je hebt nog uh, laatste nieuws over uh, Mark Rutte. Die, uh, die, ja, dat is echt, uh, dit is waanzinnig eigenlijk. Er, er blijft op deze manier wel echt een minderheidskabinet over. hoor. Want uh, we kregen zojuist berichten binnen... Uh, dat uh, uh, zelfs uh, Mark Rutte uh, aan het uh, ontslaan is geslagen. En hij heeft Mona Keizer ontslagen uit het kabinet. Nou. Oké, okay, omdat ze het uh, niet eens is met uh, de maatregelen rondom uh, de QR-code. Ja, dat, dat, dat moet toch kunnen. Ik heb het artikel verder nog niet gelezen. Ja, nou ja. De spoeling wordt wel dun. Ja, maar ik vind wel dat je moet kunnen zeggen hoe je erover denkt. Ja, maar goed. We moeten, daarvoor moeten we, weten we nog te weinig. Maar in ieder geval, dit was de kop uh, in de krant. Nou ja, we blijven wel een beetje bij de QR-code. Want... Juist, zeker. Want vanmorgen tijdens het programma Goedemorgen Zandvoort... Uh, sprak onze collega-presentator Gert van Kuik... met Marcel Buscher, uh, Buscher over, van Koninklijke Horeca Nederland... over die QR-code en wat dat allemaal uh, met zich meebrengt... om dat te gaan handhaven. Uh, jij bent de vicevoorzitter van uh, Koninklijke Horeca Nederland... afdeling Zandvoort. En we hebben natuurlijk een hele roerige periode achter de rug... de laatste anderhalf jaar met coronamaatregelen. Maar ik heb de indruk dat het nu pas echt spannend gaat worden... Uh, om verschillende redenen. Als ik de nieuwsuitstellingen uh, uh, volg en ik uh, kijk dan naar vandaag... vandaag moet je een QR-code vragen aan je gasten die binnenkomen... dan hoor ik burgemeesters zeggen van nou, nou, geen denken aan. Ik hoor burgemeesters zeggen bijvoorbeeld uit Nijmegen... die zeggen nou, als ze zich niet houden, dan sluiten wij de tent. Uh, er zijn burgemeesters die zeggen, we, nou ja, we handhaven niet... alleen maar in uitzonderlijke gevallen. Hoe gaat dat in Zandvoort? Wat voor afspraken heb je kunnen maken met het bestuur? Uh, op zich wel redelijk, denk ik, beetje, ja, wat je ja, aangeeft, wel van als het uit de hand loopt, dan zullen we de maatregelen volgen. Ik denk dat we een beetje op die lijn zitten en uh, natuurlijk, we zijn verplicht, het wordt landelijk opgelegd, dus ook de burgemeesters zijn natuurlijk wel, die sturen de handhaving aan, dus die hebben daar een vrije hand in, om het zo te zeggen, maar uiteindelijk, uh, als ik een beetje terugkijken wat we in de afgelopen periode meegemaakt hebben hier in Zandvoort met onze burgemeester, dan denk ik dat we een, een ja, geen mooie tijd tegemoet gaan, maar een goede samenwerking. Dus er zijn niet uh, tien extra BOA's aangenomen om jullie te controleren? Oh, dat durf ik je niet te vertellen. Nee, ik weet het niet, ik vraag het. Nee, dat, maar dat weet ik ook niet. Ik, ja. ik, ik, ik, ik heb geen idee hoeveel bouwers er hier überhaupt rondlopen. Mijn missie is te veel, maar het is jammer dat nodig is. <lacht> Ja, maar in sommige steden denk ze dat ze het erg nodig hebben. Maar laten we hopen dat het hier niet zo. Uh, de soep niet zo nee, heeft nee. gegeten, hoor. Maar laten we ook wezen. Uh, wij worden. Dit wordt ons opgelegd. Maar. Uh, Jij hebt het nieuws gezien. Ik bedoel, iedereen kijkt het nieuws. Dus uh, iedereen weet wat er aan de hand is. Dus ga alsjeblieft niet de horeca nemen kwalijk nemen. Maar als er wel ges gescand wordt. Het komt niet van ons uit. Het komt ook niet van de burgemeester uit. Het ligt gewoon hoger. En ja, daar hebben wij gewoon niks over te zeggen. En nee. Ik denk dat je dat het best in je horen kan knopen. Maar jongens, hier wachten wij ook niet op. En mensen gaan ons ook niet moeilijker maken dan dat het is. Want het is voor ons gewoon een hele vervelende kwestie. Ja. Wij worden gezien als uh, de gebeten hond. En wij moeten het uitvoeren. Terwijl, nogmaals, het liefst, wij zijn horecaondernemers. We willen gewoon gastvrij zijn. En we willen iedereen kunnen ontvangen. En of je nou wel een prikje hebt gehad of geen prikje hebt gehad. Uh, of je van welk geloof je ook bent of hoe, hoe je er ook uitziet. Iedereen is eigenlijk welkom. En dit zijn dingen, hier wil je gewoon niet mee geconfronteerd worden. Nee, jullie worden in de rol geconfronteerd. En dan, de geconfronteerd, van... en dan uh, moeten de mensen het ook niet erg maken, want ze weten gewoon hoe de situatie is. <kugels> maar... En als je dat niet weet, dan kom je onder een steen vandaan. Dan moet je lekker onder die steen blijven liggen. En dan, uh, ja, dan moet je gewoon thuis blijven. En ja, jullie worden nu uh, min of meer uh, aangewezen als extra boa's. Zo voelt dat, denk ik. Ja, zo voelt dat, zeker. Ja. En daar zijn jullie niet voor in de wieg gelegd. Wij willen gastvrij zijn. Ja, een, een opleiding van een BOA duurt een jaar, hè? dus uh, dat... Uh... Ja, ik heb acht jaar op school gezeten maar ja. ik weet nog niet wat ik kan, hè? Dat, <laughs> dat weet ik ook heel eerlijk. Maar jullie als voorlijke ondernemers hebben hier uh, uitgebreid met elkaar over vergaderd. Ja. En uh, ja. wat is jullie standpunt ten aanzien van de QR-codes laten zien? Zijn er collega-ondernemers die het per se niet willen of per se wel? Ja, weet ik. ja, natuurlijk. Ik heb wel wat meegekregen. Goed, maar weet je, iedereen moet voor zich weten hoe ze ermee omgaan. Ik denk dat het gewoon verstandig is om er op een verstandige manier mee om te gaan. Niet alleen voor ons, ook voor onze gasten. Uh, iedereen moet daar. En, ja, er, er is een handhaver. Uh, kan er uh, rondlopen. Dus weet je, nogmaals, wij willen het niet handhaven. Uh, maar ja. Uh, je mag in ieder geval lekker op het terras komen zitten, dat mag overal. En je mag van het toilet gebruik maken zonder dat wij problemen gaan maken. Dus laten we in godsnaam hopen dat het tot 1 november heel mooi weer blijft en dat we voornamelijk buiten kunnen blijven. Ja. Daar hebben we de minste last van. Hoop ik ook. En dan, uh, dan kunnen we daarna kunnen we wel weer verder kijken en hopelijk is dan 1 november de, de regel weer uh, afgeschaft. Omdat het goed gaat met de cijfers, omdat we ons verstandig gedragen hebben. Ik hoop het met jou uh, Marcel en uh, ik ga er ook vanuit dat dat zal gebeuren. Um, ik kijk even naar mijn uh, collega Ben Zonneveld. Die uh, ook nog wat te vragen heeft aan jou. Daar was ik wel bang voor. Ja nee, ik, ik had je gewaarschuwd hè. Ja, ja, ja. Maar je zou het alleen doen. Het is niet zo moeilijk uh, Marcel. Want het gaat een nee. beetje over afgelopen donderdag. Daar is een spoedberaad geweest uh, tussen jullie en de burgemeester en, uh, en de gemeente. Um, in het verslag. Is eigenlijk alleen een opzomming van dingen die je uh, wel en niet mag doen. Hè? De anderhalve meter gaat weg, jullie moeten handhaven, de boetes worden 2500 euro, enzovoort, enzovoort. Wat ik mij afvraag, is er ook door jullie gediscussieerd in die uh, vergadering? Ja, nou ja, gediscussieerd. Je, het, het is landelijk uh, opgelegd. en Nogmaals, de burgemeester zit hier niet om te springen, wij zitten hier niet om te springen, niemand zit, de gasten zitten hier niet om te springen. Dus een discussie kan je voeren. Maar, uh, dus die was ja. er eigenlijk niet. Uh, het heeft weinig zin, denk ik. Ik wil het de spelen van de burgemeester leggen, uh, maar dat heeft ook weinig zin. Want ja, ook hij heeft een uh, opdracht meegekregen vanuit uh, het mooie Den Haag, Ja, maar je, je zegt zelf al, uh, de ene burgemeester zegt van ik kijk door mijn vingers, de andere zegt ik doe er niks aan. En wat was zijn standpunt? Uh, laten we verstandig met elkaar uh, hiermee omgaan. Ja, ja, dat blijft een beetje schimmig allemaal. Natuurlijk. Diplomatiek. Ja, heel diplomatiek. Um, Sorry? In Harlem is er een website opgericht. Hè? Uh, uh, vriendelijke klanten.nl of zo. En daarin staat een aantal bedrijven die heel zacht gaan uh, controleren. Uh, gaat in Zandvoort ook zoiets komen? Ik ben daar geen uh, oprichter van in ieder geval. Oké. Okay. Geen idee. Nee, dat durf ik je niet zeggen. Misschien, misschien is het wel. al. Ik heb, daar heb ik me nog niet in verdiept. Nee, uh, nog een laatste vraag. Er is uh, tijdens het Grand Prix weekend het een en ander uh, geconstateerd. Over geluidsoverlast, uh, toch een biertap buiten en zo. Zijn er sancties opgevallen? Uh, de biertap buiten. Heb ik, uh, moet ik heel eerlijk zeggen, het is gezellig geweest. <laughs> ja, maar die stonden er wel. Uh, de biertaps mochten ook buiten staan. Ja? Sowieso. En die mochten voor het personeel, dus de, voor een bedienend personeel wat in de rondte liep, wat de raast vandaan bier en. Dat ze niet allemaal naar binnen hoeven om bier te halen en ik, dat is de afspraak geweest. Dus dat die biertas buiten staan, dat klopt. Ja, maar het, het grond toch over wat klachten. En uh, mijn ja. vraag is gewoon, zijn de sancties uitgedeeld? Zover ik weet niet. Oké, okay, nou dan uh, weten wij voorlopig genoeg. Marcel, bedankt ja, voor het uh, gesprek en alle inlichtingen. Ja, ja. Marcel jij bedankt ja, we en uh, we ik, gaan een muziekje doen. Ik wens je de komende ja. twee maanden heel veel sterkte, die jullie nodig hebben. Ja, zo is het. Wij gaan inderdaad een uh, muziekje doen en op naar het nieuws en weer van uh, drie uur tot zometeen. Mirror, mirror on the wall. Tell me mirror, what is wrong? Can it be my daylight clothes or is it? Me, myself, and I It's just me, myself, and I This just me, myself, and I This just me, myself, and I Glory, glory, hallelujah Glory, for look one and two But that glory's been denied by consistency My person by stating I'm darkly packed. I know this, so I point at Q tip, and he states, "Black is black." Mirror, mirror on the wall, shovel chestnuts in my path. Just keep all nuts to the nuts, so I don't get an aftermath. But if I do, I'll calmly punch them. In